Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de drie werkgevers geeft in deze dure tijd hun personeel een extraatje. Onderzocht een werkgeversvereniging, schrijft het AD. Meestal is dat een eenmalig extra geldbedrag. Werkgevers denken dat een kwart van de mensen die voor ze werken financiële problemen hebben... en te weinig geld hebben voor gas, energie of boodschappen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen ook vaker vragen om meer loon... of om hun vakantiedagen te laten uitbetalen. In Walsoorden in Zeeland is vannacht een dode man gevonden. Die zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig. Waarschijnlijk een kwad. Het ongeluk was volgens de politie op een andere plek... dan waar het slachtoffer werd gevonden. Er zijn twee mannen opgepakt. Waarom, zegt de politie niet. Het aantal meldingen van ongewenst gedrag in de Tweede Kamer... is vorig jaar verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor... De Telegraaf schrijft dat het onder meer gaat om seksuele intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Er werd vorig jaar 26 keer aan de bel getrokken. Onderzoekers denken dat er meer meldingen zijn doordat er meer voorlichting werd gegeven. En schaatster Jutta Leerdam kan mega trots terugkijken op dit weekend. Bij de Wereldbekerwedstrijden in Canada pakte ze voor de derde keer op rij goud op de 1000 meter. Dat heeft geen, ander, geen enkele andere Nederlandse schaatser sinds 1997 voor elkaar gekregen, hoorden ze na de race. fijn gevoel en al helemaal, dat bijna een seconde en gast met nummer twee. Drie op een rij eigenlijk hè? Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke ik was leuk. Ik is wel eens slecht in de World Cup, dus nu heb ik ineens drie gouden op een rij, dus dat is toch leuk. Ja, weet je wie de laatste was die dat we met duizend meter deed, de Nederlandse? Nee. Marianne. Marianne Timmer. 25 ja. jaar geleden. Vet, heel vet. Nou, ja. mooie opvolging denk ik. Zeker. Komend weekend wordt er verder geschaatst voor de wereldbeker. En het weer nog vanochtend kan het nog een beetje mistig zijn. Daarna breekt het op veel plekken open en wordt het een behoorlijk zonnige dag. Wel fris, max 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is in korte tijd een stuk drukker geworden op de weg. En er zijn een paar ongelukken gebeurd die de meeste vertraging veroorzaken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je een half uur tijdverlies... tussen Knooppunt de Hoek en Knooppunt Badhoevedorp. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp ging het mis bij Knooppunt Raasdorp. Dat kost je 20 minuten extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum heb je een half uur oponthoud tussen Hilversum en Houten. Er zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Je kunt omrijden via Amsterdam over de A1, A9 en de A2. En op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom heb je 10 minuten oponthoud tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst! ZFM! Dit is Kerst! Met ZFM! Met men nu. nu! ZFM in de ochtend! It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in life. We banish it Back in our world I don't know how to be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 Nooit meer spijt, nooit meer spijt. Sneeuw, Sneeuw warmte, kerst, kerst. Met z Steef. Hoi op ZFM Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Peruaanse president Dina Bodoarte heeft nieuwe verkiezingen aangekondigd. Ze zeiden naar te streven die in 2024 te houden. Daarmee komt ze voorzichtig tegemoet aan een deel van de eisen van de demonstranten. Die gaan de straat op sinds president Castillo vorige week werd afgezet door het parlement. Vanwege een brand in Rotterdam zijn meerdere woningen ontruimd. In een supermarkt brak rond half twee vannacht brand uit. Acht woningen boven de supermarkt zijn tijdelijk ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Hevige sneeuwval veroorzaakt problemen in Londen. Vooral op de luchthavens worden die gevoeld. Heathrow, het grootste vliegveld, heeft meer dan 50 vluchten geannuleerd. Het weer, het is wisselend bewolkt en koud met op veel plaatsen vorst. Vooral in het zuiden en noorden kan het glad zijn. I should Oh, I want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 Way. I'm so in love with you, purge the soul, make love. We're